In het uiterste geval kan een land onder curatele worden gesteld als het vraagt om financiële steun, al dus de jager en verhagen. Archeologen hebben bij het Limburgse dorp sint Geertruid werktuigen van neandertalers gevonden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed spreekt van een spectaculaire vondst. Het gaat om een vuurstenen kern en scherpe stenen, zogenoemde afslagen, waarmee neandertalers 70 tot 100 jaar geleden gereedschap maakten.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 De betogers zeggen dat de banken en de investeerders verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis. Het weer wisselend bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf morgen meer wind en elke dag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat wieder op de A10, de ring van Amsterdam, tussen sloten en De draai 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de...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 ja, dus je ja. begon met een cursus. Wat was dat ja, voor cursus? Een workshop taart te decoreren. Oh, ja, ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop om uh, om en taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marzipijn begrijp ik? Ja, marzipijn en fondant. Oké, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan?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 De vie mange la vie, Marie Sibel. Chauffeur.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 On chantait, on chantait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 taarten te maken, want dat is net zo gezellig. Ja, natuurlijk. Ja. En het is dus één avond, of overdag is het gewoon één dagbeeld dan? Ja, het is s avonds van zeven tot tien, ja. of van elf tot twee overdag. Oh, okay. Ja, Dus altijd drie uur. Ja, dus ja. het is altijd wel een tijdstip dat mensen kunnen kiezen voor ja, zichzelf. Ja, klopt. Je kan ook kiezen door de week of in het weekend misschien. Ja, de, de um, overdag workshops zijn altijd in het weekend, ja. en de avond workshops zijn altijd door de week. Ja. Maar wel verschillende dagen, op woensdag of op donderdag, dus dat varieert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 zegt me dice que...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 rustig over na gaan denken van nou, wat wil ik dan nu als eer, eer, in eerste instantie? Wat is te combineren met mijn huidige werk? Ja. Want daar wil ik nog niet mee stoppen. Um, uh, nou ja, zo ben ik hiertoe gekomen. En weer teruggegaan naar de Kamer van Koopwanden. Uiteindelijk ingeschreven. En met behulp van wat vrienden die... Um, um, de ene was goed in, in websites bouwen en de andere was weer daar goed in. Nou, zo heb ik ja. het een beetje...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 Didn't they always say we were the lucky ones? I guess that we were once, big we were once.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 That's all we Waar die